Te verzocht met Heer, bieden luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in Matthäus 28. Maar lezen we vooraf de heilige des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land, uit de diensthuis uitgeleid hebt.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 Aan het derde en aan het vierde lid der die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden der henen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam des Heeren Uw gods niet eidelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eidelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de dus, sabbadag dat gij die heilig.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 Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod: Heert uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Tachtste gebod: gij zult niet stelen.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 En laat na de sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie er geschied een grote aardbeving, want een engel des heren, nederdalend uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de Engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gelijk gij gezegd heeft: komt herwaars, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Hij gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Haliléa. Daar zult gij hem zien, zie, ik heb het jullie lieden gezegd. Haastelijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen hingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende. Wees gegroet en zij tot hem komen, de grepen zijn voeten en aanbaden hem, toen zeide de Jezus tot haar vrees niet gaat heen. Boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Haliléa en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen, gingen, ze enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters en al de dingen die geschied waren. En zij verhaders zijnde met ouderlingen en samen raadgenomen hebbende, gaven de krijsknechten veel geld. En zeiden zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de elf discipelen zijn heen gegaan naar Haliléa, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En als zij hem zagen baden, zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, Mij is geheven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, Dezelfde doopende in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Lerende hun onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Laten we trachten om de naam des Heeren. Amen. Volzalig, trouwhoudend, eeuwig levend, verbonds God in de hemel. In de toenadering tot uw heilige troon wil ons brengen onder de betamelijke diepe indrukken van uw heerlijke majesteit, grootheid en heiligheid, opdat we ons voor die hemelse majesteit zouden mogen verootmoedigen... In stof en als, Maar dat we van die hemelse majesteit niet hard zouden gedenken. Dat u ons niet zou willen helpen. Dat we ook niet laag van u zouden denken. Maar zeer hoog en zeer verheven. Omdat gij God zijt. En wie en wat is de mens. Oh, dat we erbij bepaald zouden worden. Stof en stank onrein. Heeft de psalmist getuigd. Als we het bevindelijk zouden leren, dan zouden we die beschaamd voor u, de hoge God, zijn. Maar u hebt gij zelf een mogelijkheid geopend in uw woord, dat er geen mogelijkheid was. Een weg ontsloten waar geen weg meer was. En gij hebt uw eigen geliefde zoon gegeven, als een slachtoffer voor de zonde, opdat we nog in hem een doorhang, door hem en toegang zouden mogen ontvangen. Aan de genade troon, hebt u zelf aanbiddelijke Heer Jezus geopenbaard als de ladder Jacobs. Van boven naar beneden en van beneden naar boven. Zodat er een mogelijkheid geopend is in de Zoon van God. En dat we in hem en door hem en mogen komen in binnenste heiligdom. Met grote nood van onze ziel, eeuwigheidsnood. Met grote nood van de gemeente. Met de grote nood van de Kerk des Heeren, dat we mogen komen aan uw gezegende voeten. En dat Gij U zelf in onze harten wilt openbaren, als de opgestane levensvorst. Als dat zou mogen gebeuren vandaag, dan zouden we net als de vrouwen terstond aan uw voeten neervallen, en we zouden uw voeten kussen uit liefde, uit onderwerping, uit toegenegenheid, Hem zullen met gevouwen handen moren vallen te voet. Ook zullen kussen zijn vijanden. De aarde met groot ootmoed. Vijanden kunnen nog met ootmoed vervuld worden. En de voeten van de zonen gods kussen. Kust een zoon op dat hij niet toorne, En gij op de weg verhaalt. Wanneer zijn toornen weinig zou ontbranden. O dat dat ons gegeven mogen worden. Die opgestane levensvorste voeten mogen vallen. En gij regeert als vaders rechterhand. Maar gij zijt niet ongenaakbaar. Gij hebt u zelf op aarde betoond en bewezen als een goedertieren en getrouwen en nederbuigende ontfermer en zaligmaker. En dat zijt gij nog in uw hemelse heerlijkheid. Och, als we u zodanig zouden mogen leren kennen, wat zouden we u beminnen, eren en verheerlijken? En dan zou het echt een feestdag voor ons worden. Dan nou, zou het met een dichter uitroepen. Jezus is alleen. En waar mijn hart gaat heen. Na die levensvorst. Mijn ziel gedurig dorst. O, wat zouden we verblijd zijn in de zalige God. Wat zouden we verheugd zijn in hem. Die zijn leven gegeven heeft. Voor overtreders. Voor schuldigen. Voor goddelozen. Wat rijkdom heb gij ontsloten in uw offer. Wat zaligheid heb gij teweeg gebracht. En daar tegenover wie en wat zijn wij dan toch? Hoe zijn we vanmorgen opgestaan en hoe zijn we hier gekomen? Och, misschien moeten we onszelf aanklagen. Als schuldigen, onreinen, als aardsgezinden. En dat we zo leeg zijn, ter niets van u in ons hart te vinden is. Het kan zijn dat er s'avonds een levendige werkzaamheid is. En dat we smorgens wakker worden vervreemd van u, en dat het toch in de harten een begeerte mag zijn, u is het een feestdag des Heren, het is de heerlijkste dag, uh, dat we mogen herdenken de opstanding van de levensvorst, het is een dag om blij te zijn, maar ik kan niet blij zijn, ik zou het ook wel willen, maar ik ben zo ongelukkig. Ik ben toch zo verloren, ik ben zo ellendig en ik voel me zo leeg. Ik heb niets van de levensvorst in mijn ziel. Maar hij zou het dan nog kunnen schenken. Want de vrouwen en de discipelen waren ook ellendig opgestaan en ook leeg. Ongelukkig, nameloos ongelukkig. Maar het grote geluk werd geopenbaard in die dag... Dat mocht ons ook gegeven worden, dat grote geluk in Jezus Christus. Openbaart in deze dag. Onze arme zielen gered en geborgen en gezaligd in Jezus Christus. Zo wel kan er aan u op. Ieder heeft zijn eigen moeite. Een Problemen verdriet. Och wel hem. Vader zijn voor wezen, willen vertrooster zijn voor weduwnaren, wil willen ondersteuner zijn voor weduwen. En ieder gedenken aan de rijkdom en uw genade en barmhartigheid, dat de levensvorst geopenbaard mag worden in dagen van rouw en smart, die kan toch alleen maar, u kan met uzelf en alleen maar alles goed maken. En dat mag u dan genadig willen doen. Gedenkende al diegenen die geroepen worden voor te gaan. Als er een des geloofs mogen ontvangen op hem, dan is er stof genoeg in u... Dan is er ruimte genoeg bij u. U mocht dan opening willen verlenen. Opening in de schrift. En dat hart geopend te mogen worden. En de mond geopend te mogen worden. Om getrouwd te mogen spreken van de rijkdommen van genade. In Christus Jezus. En de diepte van onze verloren staat en toestand. Gedenkende uw kerk door de gehele wijde wereld. Waar verdrukking of vervolging is. Wil u zelf nog eens komen. Dan willen we heerlijke macht openbaren. Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Och, als we op de omstandigheden zien waaronder de volkeren verkeren en waaronder de natieën gebukt gaan en de grote geestelijke duisternis. dan, zou je, dan zouden we moedeloos neerzinken. Geen moed meer hebben om te leven. Maar als we nu mogen zien op Hem. ...mij is gegeven... ...alle macht in de hemel... ...en op de aarde... ...en ik ben met u... ...zolang de wereld er bestaat... ...totdat ik terugkom op de wolk... Heere Jezus... ...ben u dan ook met ons vandaag... ...ben u ook met ons vanmorgen... ...och dat we de blijkjes mogen ontvangen... ...dat we de bewijzen mogen zien... ...en dat we het mogen gevoelen... ...en dat we het mogen beleven... ...en gewaar worden in ons hart en leven... En daart mocht, daartoe mocht u ons dan tezamen gedenken. De ook die niet mee kunnen opgaan in de ouderdom. Bij de klimmen der jaren en de moeite van dit leven. U mocht willen sterken en ondersteunen. En de waarheid willen vergezellen met goddelijke kracht. In de verzoening van al onze schuld en zonden. Om het dierbare bloed van Christus. Amen. We zingen van Psalm 68 en daar van het eerste en het tweede vers. Sta op, Heer, toon U zo werden verstrooid en verjaagd, zeer haast al uw vijanden, die God he altijd hebben gehad, zullen voor Hem met schand en smaad vlieden in alle landen. Ons God meteen verdrijven zal... Zijn er vijanden gans getal, die als rook doen verzwinden? Gelijk dat was, smelt voor dat vier, zal hij alle godlozen hier verteren en verslinden. En wat er verder volgt in het tweede vers, doch zullen de vromen verblijd, Heer, uw naam zingen altijd. 1 en 2 van Psalm 68. Johannes van Jezus Christus op het eiland Patmos. Een betuiging van hem die de zeven sterren heeft in zijn rechterhand. Uit wiens mond een twee snijdend scherp zwaard gaat. Wiens aangezicht is blinkende als de zon schijnend in haar kracht. Een betuiging van hem aan wiens voeten Johannes als dood neerviel maar die hem de rechterhand oplegde en zeide, Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. O dierbare persoon, O gezegende verlosser en zaligmaker, die is dood geweest, die gestorven is aan het hout des kruises, maar kon door de dood niet worden gehouden. Hij vreest ten derde dagen om om zichzelf aan God zoekende vrouwen en de discipelen te openbaren, nadat hun eerste plaats was aangewezen waar hij gelegen had. Wel geliefden, wie zoekt gij? Hoe zijt gij deze morgen naar dit huis Gods gekomen? Is het u ook om Jezus te doen? Bent u hier verschenen om hem te danken voor zijn grote zondaarsliefde, dat hij opgestaan is uit de doden, dat hij ten hemel is gevaren? Bent u hier gekomen om te aanschouwen in de heilige schrift, de grote verborgenheid der Godzaligheid, opdat het een feestuur mag zijn, de Heer? Och, kon het van ons allen maar gezegd worden, kon het maar van ons gezegd worden, deze allen zijn ware zoekers van Jezus. Maar helaas, van zeer velen kan dat niet gezegd worden. Velen zijn naar het heiligdom gekomen, uit gewoonte, omdat het deze morgen de Paasmorgen is. O, oh, wat zijn er toch weinig. Evenwel, ze zijn er aanwezig die door de kracht van de heilige geest zoekende zijn gemaakt naar Jezus. Ik hoop dat deze uren voor u een uren van dankbaarheid mag worden, dat u kunt uitroepen, we hebben hem ook gevonden, hem die mijn ziel lief heeft. En dat het voor gelovige christenen een dank uren mag zijn, van blijdschap in den Heer. voor de eeuwige liefde en de onwankelbare trouw des Heeren betoont aan trouwelozen in zichzelf. Och, komt, laat u die eeuwige koning ootmoedig aanbidden en smeken, of het hem behagen mocht, met zijn geest en genade onder ons te willen wonen en werken. Onze tekst kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk. Matthäus 28 en daar van het vijfde tot het achtste vers. Waar Gods woord al dus luidt, maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. En wat er verder volgt. Zo hadden dan geliefden die vriendinnen van Jezus zich al vroeg opgemaakt en zich naar het graf begeven. Gedreven door ongeloof. Omdat ze het woord gods niet hadden geloofd, meen dat Jezus in het graf zou blijven. Gedreven aan de andere kant door tedere liefde. Ze hadden op de weg een groot bezwaar besproken. Wie zal nu de steen van het graf afwentelen, terwijl het bezwaar iets weggeruimd was. Want toen ze bij het graf naderden, was de steen afgewenteld. De demers had gebeefd, een hemelgezang was afgedaald, en die zat daar in een hemelse gedaante op dezelfde. De vriendinnen van Jezus mogen vanwege deze onverwachte majestueuze verschijning wel ontzet worden met verbaasdheid. Vrezen vervulden hun ziel, grote vrees. Dat duurde niet lang of het veranderde in grote blijdschap. En ze worden door die hemel gezang liefelijk vermaand niet te vrezen, omdat het ongegrond was, want Jezus is hier niet. Jezus is opgestaan. Laten wij in deze woorden bezien. Ten eerste de lieflijke troostreden van de hemelgezand. Ten tweede de aanwijzing van het lege graf. Ten derde het bevel van de engel aan Jezus' vriendinnen. En ten vierde de gehoorzaamheid daaraan. Daar ziels verblijdende vrouwen. En ten vijfde een persoonlijk onderricht. Ten eerste dan een liefderijke troostreden van de hemelgezant. Maar, zegt de tekst, de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, Vreest gij niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hier spreekt een engel, een van de krachtige helden die het woord als heren doet. Hier spreekt een gezand als hemels, in deze treffende ogenblikken tot deze verbaasde vrouwen. En geen wonder, zijn ze niet alle gedienstige geesten tot dienst uitgezonden worden om een wil die de zaligheid beërven? O zalig geluk, zulke machtige wezens tot zijn vrienden te hebben. Wie waren deze vrouwen? Geliefde vriendinnen van Jezus, die de duidelijke bewijzen daarvan in hun leven gegeven hadden dat de liefde voor hun heren niet alleen bestond in naam of een uitwendige vertoning van het gelaat, maar de ware beoefening des harten. O, hoe zalig is zo'n beoefening van de liefde tot Jezus, want die liefde is sterker dan de dood. Ze verkwikt de zielen van Jezus, vrienden en vriendinnen. Zie ze dan ook hier werken in de ziel van Jezus, zoekende vrouwen. Maar zie dan ook hoe die liefde hier heerlijk wordt beantwoord. Want een engel der schemer spreekt tot hem woorden van troost en blijdschap. Dat we in de tweede plaats bezien. Matthäus hecht de aanspraak aan die verschijning. doch Marcus zegt dat de vrouwen tevoren reeds in het graf waren gegaan. En Lucas verhaalt van twee engelen in de gedaante van mannen. Die aan de vrouwen de opstanding van Jezus hebben verkondigd. Dit schijnbaar verschil zal geheel worden weggenomen, wanneer men opmerkt dat deze Jezus-zoekende vrouwen onder hen verbaasd zijn, wellicht heen en weer gewandeld hebben, in en uitgaande bij het graf, en dan de een en dan twee engelen hebben ontmoet. Het zij eerst buiten en daarna binnen of andersom. De reden waarom Matthäus meest van één engel spreekt is omdat hij de hemelse spreker in diens aanspraak wil vermelden. Deze engel dan zegt tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, vrees dat toont aan dat ze zeer ontsteld waren in de gemoed. Grote vrees gaat deze godzalige vrouwen bevangen. Geen wonder, alles was verbazingwekkend. Een geopend graf, een hemels gezant in glansvolle gedaante. Wat een treffend gezicht voor zwakke vrouwen, die meer vatbaar waren voor aandoeningen dan de mannen, maar die echter in deze ogenblikken toch ook veel, veel meer moed aan de dag legden dan mannen. ...daar nu de vrees de aandacht verstoort en wegneemt. Zo vindt men doorgaans in de heilige schrift... ...dat God zijn gunstgenoten aanspreekt met deze inleiding... ...vrees niet. En dat doet hij opdat de vrezen weggenomen zouden worden... ...en zij in een bedaarde aandachtige gestalte zouden komen. Vrees geiliden niet. De Engel wil er eigenlijk mee zeggen... Wel, vrouwen, zijt gij geen vriendinnen van u Heer en zaligmaker? U komt hier weliswaar met veel ongeloof, maar toch ook met de tederste liefde tot Jezus. En behoeft gij dan anstvallig te vrezen? O zalig voorrecht dat gij in Christus gelooft, zou hij dan geen zorg voor u dragen? Vrees niet. Sprak de tot de vrouwen en hoort ook dit van Gods wegen tot u in deze morgen gezegd. God zoekende zielen, vrees niet. Hij die in u een goed werk begonnen heeft, zal dat volleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Geloof alleenlijk. Is er dan geen reden om te vrezen? De hemelbode zegt, ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. De evangelist Lucas verhaalt het nog breedvoeriger. Hij zoekt daar een zachte berisping van de engel bij, namelijk, wat zoekt gij de levenden bij de doden? Men kan niemand nimmer gegrond troosten als men de verkeerde gedachten die in zijn ziel leven niet eerst tracht weg te nemen. Want de meeste troosteloosheid ontspruit toch uit onkunde in het geestelijke leven. En zo is het ook hier. O, hoeveel zwakheid desgeloofs is er toch bij deze vrouwen te vinden. Ze zochten de verrezen Jezus onder de doden. Jezus te zoeken, dat was de liefde, dat was de vrucht van het werk Gods in hun ziel. Maar waar zochten ze hem? onder de doden en dat was een teken van hun ongeloof en onkunde O, oh, wat heeft een Jezus zoekende ziel toch ook dikwijls een berispende taal nodig, wat zoekt gij de levenden bij de doden, zegt de hemelgezand, gij zoekt toch Jezus zoudt gij hem dan in een leeg graf zoeken gij zijt wenende om Jezus, wenende hebt u bij het kruis gestaan je ge hebt geweend over dien die u zielief had, dat hij in het graf gelegd is. Je ge hebt geweend menende dat hij dood is. Maar gij moogt ook wenen over uw ongeloof en over uw onken en ongehoorzaamheid aan hem. Hij heeft het toch immers voorzegd dat hij ten derde dagen zou opstaan. Jezus is niet dood, hij leeft. En zoudt ge dan een levende Jezus in een graf zoeken... Weliswaar was het toch de liefde die deze vrouwen dreef. Niet tegenstaande ook het ongeloof in hun hart. De liefde drong hen om hun verlosser te zoeken. Immers ze waren toch met eeuwige liefde aan hem verbonden. En het graf neemt de liefde gods niet weg. Maar daarom hem dan niet vindende in het graf. Zo zoeken ze hem in de omgeving. En daarom zegt een engel ook tot hen. Ik kan u wel verzekeren dat gij hem hier nooit zult vinden. Hij is hier niet. Hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Letten we nog maar eens op dat getuigenis van de engel. Hij is hier niet. Hij die zich zo diep vernederde. Hij die gehoorzaam is geworden tot een dood des kruisjes, Hij heeft toch ook alle macht over de dood. Want hij heeft de dood overwonnen. Heeft hij die anderen levend gemaakt heeft. Heeft hij ook de dood niet in zichzelf een overwonnen. Wel vrouwen rust toch een weinige herdenkt om zijn eigen woord en daden. Dat was een zalig woord voor Jezus zoekende uh, zielen. En niet alleen voor deze vrouwen, maar ook voor alle eeuwen. Jezus is opgestaan. Jezus is Israëls vorst en koning. Hij is de vorst des levens. Hij heeft het leven aangenomen en zee over de dood. En zee over de duivel. En zee over de hel. Hij is dood geweest, maar leeft tot in alle eeuwigheid. Zouden we dan de levenden niet onder en bij de levenden zoeken en niet langer bij de doden? En zegt Lucas nog, die het woord van de Engel nog wat uitgebreider meedeelt, gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. O Jezus had zijn leerlingen het toch zo menigmaal voorzegd en ook menigmaal herhaald. Die taal moesten ze nu eens herdenken. Ze moesten nu eens geloof aan leren hechten. En omdat nu de vrouwen nog getuigen zouden zijn van de waarheid, die zij als een blij mare weldra zouden verkondigen, voegt een engel er nog een tweede bewijs bij namelijk hij moedigt hen aan zich dieper in het graf te begeven en al daar neer te zien in die plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had opdat dat ze uit de zweet en winddoeken die daar nog lagen de verzekering zouden verkrijgen dat niemand hem had weggenomen maar dat hij door eigen kracht was opgestaan kom herwaarts vervolgd engel Zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Hij noemt Jezus met de taal van onderdanigheid en eerbied. Het is de Heer. Geen wonder, Hij die de Heer is van hemel en aarde, is ook de Heer der engelen, en ook in nadruk de Heer van zijn volk, die hem van eeuwigheid heeft verkoren, met zijn bloed heeft vrijgekocht, ...en over hen heersen zal. Wel vrouwen, uw Heere, uw zielenvriend... ...uwe beminde is hier niet meer. Komt en ziet het zelf. Dit is de plaats waar uw heere heeft gelegen. Hier heeft zijn zieloos lichaam gerust. Maar hij heeft een dood overwonnen. Hij is opgestaan, hij is verheerlijk... Hij is glansrijk uit het graf uitgegaan. Kom en aanschouw nu maar de lege plaats. En geloof zijn woord. Nog eens zeg ik: Het is een zielsverblijdend woord. Niet alleen voor de vriendinnen van Jezus, maar ook door alle eeuwen voor Gods uitverkoren volk op aarde. Ja, Gods kinderen mogen juichen bij deze blijmare. Jezus leeft. Het ongeloof moet verstomd worden. Geen dood, geen graf, geen zonde, geen hel kon de vorst als levens in hun macht behouden. Hij staat op en vereist en leeft. Weliswaar niet meer op aarde, maar in de hemel. En in de harten van zijn volk. Ja, dat hij leeft, leeft hij voor u ten goede kinderen gods. En dat moogt hij toch bij tijden ondervinden en gevoelen. Een derde hoofdgedachte. De vrouwen nu, op een zodanige wijze van de waarheid overtuigd, worden door de hemel gezand, voor zeker op een goddelijke last, naar de discipelen gezonden. Gaat haastig heen, vervolgt hij, en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. Alsof hij wil zeggen, houdt u nu niet verder op met een leeg graaf, Blijf hier niet langer op staroogen. Nee, maak haast, spoed u, verkondig dat Jezus is opgestaan. Breng die zalige tijding toch zo spoedig als je maar enigszins kunt over aan anderen. Nee, ge moet niet naar Herodes of Pilates gaan. Ook niet naar die bloeddorstige Joodse raad. Nee, ge moet naar zijn discipelen, naar zijn leerlingen naar zijn lievelingen, die zo bedrukt neerzitten. Daar moet u deze zalige blijmarig gaan brengen. Volgens de evangelist Marcus wordt er nog bij aangetekend dat de engel deze last met nadrukkelijke woorden toevoegde, ook Petrus. Wat een oneindige goedheid en vergevende liefde gods lag er in dat bevel opgesloten. Niemand onder de zo bedrukte jongeren des Heeren had meer behoefte aan die verkwikkende troostwoorden dan die voorbarigen en diepgevallen maar nu berouwhebbenden Petrus. Och ja, mijn geliefden, de Heere handelt met zijn volk niet naar hun zonden, en hij vergeldt hen niet naar hun overtreding. O, hoe zalig, hoe voordelig, hoe nuttig het is, God te dienen, die zelfs de overtreding van zijn volk niet gedenkt. Wie is een God gelijk gij, roept de kerk uit, die de ongerechtigheid vergeeft. O ja, gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. En, zegt de engel, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult ge Jezus zien. De Heer Jezus had het zijn discipelen al menigmaal voorspeld, dat wanneer hij uit een dood zou opstaan, dat hij zich dan in Galilea levend aan hen zou vertonen. Het woord voorgaan naar Galilea is eigenlijk ontleend aan een herder die zijn schapen voorgaat. Wel zo zou de liefderijke Jezus met deze vrouwen en met zijn jongeren ook handelen. Hij zou hen voorgaan, gelijk hij beloofd had. Niet naar Jeruzalem, niet naar dat moordtoneel, niet naar ouderlingen, schriftgeleerden en oversten des volks, maar naar Galilea. Daar zouden ze hem zien. Niet dat hij zich ergens anders aan hen niet wilde vertonen. Dat is geheel anders bevestigd en geopenbaard. Maar daar was een goddelijke belofte, ik ga u voor naar Galilea, daar zult gij me zien dan zal ik mezelf aan u openbaren. Bovendien had de Heer Jezus een zekere berg aangewezen, waar hij zich aan hen zou openbaren. En de engel voegt er dan ook deze woorden bij, zie, ik heb het u voorzegd, ik heb het u gezegd. Daarmee bevestigt hij zijn verblijdende boodschap, hoge last van God hem opgedragen, had hij getrouw uitgevoerd, zodat het nu de verplichting van die verblijde vrouwen was om te gehoorzamen. O, hoe wonderlijk is in deze ogenblikken hier alles, en hoe staan de gedane beloften van Jezus in een juist verband met hun vervulling, ja, mijn geliefde toehoorders, alles wat die hoge God immer betuigt en beloofd heeft, wordt op zijn tijd volkomen bevestigd. Alles wat de Godmens Jezus beloofde, wordt volkomen bewaarheid. O, dat we het ook mogen geloven. En gelovende zal het in onze ziel op des heeren tijd bevestigd worden. O ja, God zielen, Vertrouw toch op den Heere tot in eeuwigheid. Met vrees en grote blijdschap. Volgens Marcus staat erbij. Met vrees en grote blijdschap. Vloten zij van den graf. Ho. Oh, Hoe. Zouden we kunnen vragen, waren de harten van deze vrouwen met zulke tegenstrijdige hartstochten vervuld? Wel, geliefden, dat is toch geen wonder. Zulke ontzagwekkende gebeurtenissen, zulke majesteit, zulke glans en heerlijkheid, en een zulke onverwachte blijde boodschap. De vrouwen staan verbaasd, verbaasd in hun gemoed, en zouden hun leden dan niet trillen, bij zulke boodschap. Het is een onuitsprekelijk zalig woord. Ze weven bij van aandoening en verwondering. Jezus leeft. Jezus leeft. O, wat een stof aan blijdschap. De blijdschap en vreugde stroomt in hun hart en gemoed. Zou er dan geen twijfeling of worsteling van vrezen meer overblijven? Terwijl de liefde gods drijft de vrezen buiten. En dat kunt ge bij deze vrouwen zien. Geziet het in de vrucht. Als op vleugels van bereidvaardigheid voortgedreven sporen ze elkaar aan om niet te vertoeven. Maar zich op te maken om die blijde boodschap aan de discipelen te vertellen. Ze zijn in deze net als de godvrezende herders bij Jezus geboorte. Daarna aarzelt men niet op zulke boodschap, maar spoed zich tot anderen als is midden in de nacht, om de blijde boodschap bekend te maken. Nu zijn dan ook hun harten en monden vervuld van hetgeen ze gezien en gehoord hebben, vanwege het onuitsprekelijke grote voorrecht. O, nog weinige ogenblikken, en ze zullen allen geloven, dat Jezus, hun Heer en Meest, waarlijk leeft, dan zullen ze samen daarvan door de overtuigende bewijzen bevestigd worden, wanneer de Heer zelf in hun midden zich zal openbaren. Komen we nu ten laatste tot het vijfde, om dan met een enkel woord enige geestelijke lering aan te tonen, de zalige boodschap van de opstanding van Christus, die deze vrouwen ontvingen en moesten overbrengen, was niet alleen voor Jezus eerste volgelingen, maar door alle eeuwen heen voor alle gelovigen een allergewichtigste boodschap. Zonder opstanding was Jezus doodvruchteloos geweest. Hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Hij heeft krachtig bewezen te zijn de zonen gods, naar de geest der heiligmaking. Indien Jezus niet uit de doden was opgestaan, dan was het gehele verlossingwerk onvoltooid geweest. Ja, zegt Paulus, dan was onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefst, dan zijt genoeg in uw zonden. Maar nee, nee, de Heer is waarlijk opgestaan, en later zal er aan toegevoegd worden en is van Simon gezien. Immers de aardbeving, de nederdaling van de engel, het afwentelen van de steen, zowel als het getuigenis het welk hij gaf, alles getuigt van de waarheid van deze gebeurtenis. De vrouwen waren oog- en oorgetuigen, doch zij, evenzeer als de apostelen, waren in het eerst nog traag om te geloven. Maar hoe langer hoe meer moest het ongeloof wijken en brak de geloofszekerheid krachtig en ten volle door. Het was ofschoon het graf verzekerd was geweest met een steen en een zegel en bewaakt door de Romeinse wacht, het was echter nu toch ledig. En dat zou werkelijk zo niet geweest zijn. Want dan zouden voorzeker de verbitterde Farizeeën het lijk van Jezus aan het volk hebben vertoond, wanneer de krijgsknechten gevloden waren, zonder een ware en wettige oorzaak. Ook bij zodanige maatregelen kon het nog door iemand gestolen, nog door enig dier zijn verslonden. Maar de waarheid van de zaak was dat Jezus als een vorst van het Heer des Hemels betoond had dat Hij leeft, voor wie al de wachters en alle vijanden veldvluchten moesten wijken. En dat zijn discipelen en discipelinnen konden uitroepen, Jezus leeft. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, we zijn aanschouwers schouwers geweest van de majesteit van Jezus' heerlijkheid. En nog nader worden we daarvan overtuigd door de veelvuldige verschijningen van Jezus aan zijn geliefde vrienden en vriendinnen. Door zijn triomfantelijke hemelvaart en daarna door luchtig pinksterfeest. Ook wanneer Jezus zich aan de wenende Maria, die aan de voeten van de opgestane zaligmaker neerviel, openbaarde. Ook aan die twijfelmoedige, droevige, doch later verblijdende Emmausgangers, Ook aan zijn berouwvolle Petrus. Ook aan het gehele gezelschap der apostelen. Ook aan de ongelovigen Thomas. Ja, aan allen is hij verschenen, zodat de een de ander met blijdschap toeriep. De Heere is waarlijk opgestaan. En zo zijn ook zijn discipelen getuigen geweest, dat hij opgevaren is en zit aan de rechterhand van zijn vader. Eeuwig leeft gij daar in de hemel, eeuwig leeft gij daar ten goede voor u, het volk des Heeren op aarde. En bewijs daarvan werd al aanstonds ondervonden op het Pinksterfeest met de uitstorting van de Heilige Geest waarmee de eerste rijksgezanten van zijn koninkrijk bedeeld werden, en daarna in de uitbreiding van Jenes, Jezus' koninkrijk op de prediking van de apostelen, en in de harten van zijn uitverkoren volk. Dat alles zijn de duidelijke bewijzen dat Jezus is opgestaan en dat Hij leeft aan de rechterhand Gods. En ofschoon de verkondigers van dit evangelie maar zwakke mensen zijn, evenwel worden ze door de geest met moed en kracht aangegoord, niet tegenstaande al vervolgingen, alle smaadheid, alle tegenstand, niet tegenstaande dat alles blijven ze verkondigers van de opgestane vorst des levens. En dat hij alle macht bezit in hemel en op aarde, en dat wij daar ook in deze morgen nog gedachtenis van mogen hebben op dit heerlijke paasfeest, waar dit door heilsfeit nog mag herdacht worden. O mijn geliefde toehoorders, mocht het door genade uw voorrecht zijn of worden, dat het in uw ziel mag ervaren worden, dat Jezus waarlijk is opgestaan, en dat Hij ook voor u leeft. Heer, nu de toepassing lezen, zingen we van psalm 102, het 11de en het 12de vers. Want de Heer naar zijn goedheid schoon, heeft van bovenuit zijn een troon... ...op zijn volk genomen, acht dat hieronder het kruis versmacht. Dat hij zuchten en verlangen, horen daar armen gevangen... ...en vrijmaak uit des doodsbanden, en zijn volk verlos uit schanden... En wat er verder volgt in het twaalfde vers, vers 11 en 12 van Psalm 102. Mijn geliefden, zulk een heilvolle en troostrijke waarheid. Jezus is waarlijk opgestaan. Geldt dat nu voor ons allen? Om zich die waarheid los, zonder grond op te dringen... en dan te menen dat men er ook deel aan heeft. Dat is hoogst gevaarlijk. Wanneer men in de wereld en de zonde leeft... En zich toch gaat vleien. Ik geloof dat Jezus gestorven is en opgestaan. Daarhalve, indien ik dit geloof, zo mag ik ook op hem hopen. Dat is het huis van zijn zaligheid op een zandgrond te bouwen. Die eenmaal u zal begeven. Vraagt u wellicht, hoe kan men dit dan weten? Wel, het antwoord ligt zo eenvoudig. De engelen zeiden het tot de vrouwen. Gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. De engel zegt het u. Is het zo met u gesteld? Zoekt gewaarlijk Jezus. Gaat uw hart naar hem uit? Is het u te doen om door hem gereinigd en verlost te worden? Hebt u zelf leren kennen als een verdoemelijk? Als een walgelijke vanwege uw zonden? Hebt ge mishagen aan uzelf gekregen? En door genade van alles wat van uzelf is afgebracht? En hebt je op Jezus mogen leren zien? Is het de vraag ook in uw hart geworden? Och, o goddelijke Jezus, wat moet ik doen om zalig te worden? Is het u in waarheid om hem te doen geworden? Betuigen daarvan de eenzame afzondering, dat u Jezus zoekt en hem biddende voor uw eigen hart en leven begeert. Is er bij u geweest een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, dat u nergens geen rust meer in kan vinden, voordat Jezus tot u sprak, ik ben uw Huil. Mag ik in die zin van u zeggen, of het geen meer zegt. Getuigt Gods geest dat in uw hart, dat u zoekers van Jezus zijt. Nog eens is de opgestane Jezus Jezus u nu boven alles dierbaar geworden. Leert u ken, uzelf kennen als zo dwaas, zo onrein, zo onmachtig om te geloven. Zo totaal onbekwaam om tot hem te komen en de vrucht van zijn gekruisigde liefde te ondervinden, maar dat hij het door zijn geest dan in u werken, dat gij uzelf zo dood en schuldig gevoelt, maar dat hij als koning in uw hart mag regeren, dat u voor hem neervalt op uw knieën, en dat uw hart naar hem uitgaat om op hem alleen te rusten, dat het de rotsteen van uw hart mogen zijn, als alles bezwijkt, wat zegt uw hart? Gevoelt het innerlijk zo? O, dan ja. Hoe u ook nog vrezen en twijfelen mag, dan zoekt u toch waarlijk Jezus. Dan is het u om deze opgestaan in Jezus te doen. Maar waar zoekt u hem? Zoekt u toch niet de levenden bij de doden? Zoekt u hem toch niet in uzelven, in uw werkzaamheden, in uw werken, in uw betrachtingen, in uw plichten. O Jezus is alleen buiten uzelf te vinden. Jezus openbaart zich door zijn woord in het woord des evangeliums. O dat ge dan uit uzelf mogen geleid worden door de kracht van Gods heilige geest. En dat gezoek een levende Jezus mogen zoeken die van de dood is opgestaan. Maar om bekeerde zondaar of zondares is. Legt u uzelf nu hier eens bij neer. Kent u nu iets van hetgeen wat ik u beschreven heb. Wat er in het hart van zoekenden omgaat. Wat heeft u deze morgen hier naartoe gedreven. Niet de liefde waarmee Jezus' vriendinnen vervuld werden. Bekommert u zich niet over Jezus' dood of opstanding. Als het u vreemd is, zeggen wij u op grond van Gods woord dat u geen leven in uzelfen hebt en dat u den Zoon ongehoorzaam zijt. En wanneer gij zo blijft, dan zult gij het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Bent u onder dit alles, wat u van Gods wegen nog wordt aangezegd, nog gerust? Of dat de kracht des geestes u wakker maakte uit een doodslaap der zonden? Uw uitwendige deugden, uw plichten, uw avondmaal gaan, niets van dat alles kan u behouden en zalig maken. Het is dus Jezus zoeken bij de doden. Nee, geliefden, het waarachtige geloof in Christus alleen, als een arme, als een onmachtig, als een dood, als een schuldige, dan vluchten uit u zelf tot Christus om door Hem behouden te worden. Misschien vraagt u in verlegenheid, maar wat moet ik doen opdat ik zalig word? Gelijk ik u reeds gezegd heb, zoals gezegd. Zoals u bevindt, werpt u smekende aan de voeten van de Heere Jezus, om zijn licht, om de leiding van de Heilige Geest. O, dat ge dat gehastig mogen doen, opdat ge u wende tot Jezus, de enige verlosser en zaligmaker, die in zijn woord heeft gesproken dat allen die tot hem komen niet zullen worden uitgeworpen, O, dat woord dat wil Hij ook aan u bevestigen. O, dat ge maar de toevlucht tot hem mocht nemen. En dat ge niet langer geld mocht uitwegen voor het geen geen brood is. En uw arbeid voor het geen niet verzadigen kan. Nee, zegt de Heere, hoort aandachtig naar mij. Neig uw oor en kom tot mij en uw ziel zal leven. Zoekers van Jezus Dikwijls weet u het voor uzelf niet Of u nu wel in waarheid Jezus zoekt dan niet Wel dan kunt u ontkennen Dat de zo even genoemde dingen in u zijn En zijn ze in u Dan heeft vlees en bloed het u toch niet bekend gemaakt Och zegt u hart nee Nee in eertijd zocht ik deze dingen niet Vrees dan ook niet, zeggen wij. Want gij zijt met uw zoon dan schuld tot Jezus gevloden. Uw keuze is Jezus alleen. En uw keuze is om meer en meer in de waarheid... ...aan u zelf ontdekt te mogen worden... ...om hem meer en meer te leren kennen. En misschien denkt u... ...was ik nu een ware zoeker van Jezus. O, oh, dan zou ik verblijd zijn. Ja, het mag mij nog wel eens gebeuren als een diep ellendige mijzelf aan hem aan te bieden. Maar ik vrees dat het niet in waarheid is en dat ik niet overgenomen word door hem, want ik kan hem niet vinden, hij blijft voor mij verborgen. Nu laat ik u dan nog eens vragen, is dan bij u altijd even dodig, altijd even ongevoelig in uw gemoed? En kunt ge nergens rusten dan alleen in hem? Vindt ge rust in uw gestalten? Vindt ge rust wanneer gij zo dodig, zo ongevoelig zijt? Is niet de taal van de tollen naar uw taal? O God, wees mijn zong daar genadig. Nee, dan bent u het niet eens met uw ongestalten. Dan bent u het niet eens met uw bezonden. Dan zoekt u naar vernieuwing des harten. Dan zoekt u de Heere. Dan zoekt u een levendige Jezus. Maar ge zoekt te veel bij de doden. Ja, het, het, het. Bij het harddenken en wegwerpen van uzelf. En bij het gehele verdenken van uzelf. Daar wint ge ook niet mee. Daar zult ge Jezus ook niet meer door, eerder doorvinden. Nee, tracht door de genade gods dat te ontgaan. Maar dat ge koers mogen leren richten op hem alleen. En naar hem. En dat ge hem mogen zoeken onder de levenden, buiten uzelf, waar hij alleen te vinden is. Jezus is een opgestane levensvorst, Och dat ge de toevlucht door het geloof dan tot hem mogen nemen. Ook in deze paasmorgen bij vernieuwing. Dat de behoefte aan hem verlevendigd mogen worden. Dat de verzuchting in uw hart ver Sterkt worden, oog of ik hem die mijn ziel lief heeft, mogen vinden. Dat ik bij vernieuwing op deze feestdag mezelf aan Jezus mag overgeven. Meer bevestigd, volk des heren, o, dat wordt u door genade geschonken. Om uw verbond, God, u zelf wederom mogen openbaren op deze feestdag dat ge weer gevoelige werkzaamheden mogen krijgen tussen de Heer en tussen uw ziel, dat ge met bedaardheid des gemoeds werkzaam mogen zijn, en al is dat ge niet aanstonds de troost zullen ondervinden, o, oh, in die werkzaamheid zal achterna nog wel een zegen liggen. Uw Zonborg, uw Heer, uw Koning, die dood geweest is, leeft ook voor u tot in alle eeuwigheid, alles heeft Hij volkomen voor u voldaan. Wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren, Gods? O, mocht u dan u ook verder op de woestijnreis zelf vertonen, als een zodanige die waarlijk met Jezus levend gemaakt is, dat ge dagelijks maar mag wenen over uw inwonende zonde. dat ge dagelijks maar veel mag klagen aan Jezus' voeten, en dat je maar velen gelovig gebruik mag maken van zijn dierbare bloed. Maar wat is dat niet groot, hoe ook de vijanden van uw ziel op u mogen aanvallen. Uw leven is toch met Christus verborgen in God. En dat zullen ze nooit weg kunnen nemen. Want gij leeft in hem en met hem. Mocht u zowel in het verborgen als in het openbaar doen blijken, niet alleen dat u Jezus leerde zoeken, maar dat u hem als uw borg hebt mogen omhelzen. Zoek dan vooral de levende Jezus niet onder de doden. Dan zult u kalmte daar ziel smaken en niet behoeven te vrezen wanneer u een levendige Jezus mag vinden. En daar alleen waar hij te vinden is. Een, een opgewekte Jezus, die voorgegaan is in de hemel, die zit aan de rechterhand des vaders. Ja, maar zult gij zeggen, ik moet nog sterven. <coughs> Wel, geen nood. Jezus leeft. De dood is verslonden tot eeuwige overwinning. Uw graf zal voor u geen kerker zijn, een aangename rustplaats. Is Jezus opgestaan, gij zult door zijn kracht ook eens opgewekt worden. En dan, dan zult het heerlijke lichaam van uw hoofd gelijkvormig zijn. Dan zult ge Jezus zien gelijk hij is, met al de engelen en de gezaligden. Dan zult ge eeuwig bij hem zijn. O, hoe zalig zal dat zijn, met al de verlosten voor de Gods. Daar zult ge uw heren eeuwig aan bidden en danken. En zult ge eeuwig hem roemen en hem prijzen. En dat zult ge doen op een hoger toon dan de engelen. Want ge zult zeggen, hem die op de troon zit en het Lam zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid, want hij heeft ons goden gekocht met zijn dierbare bloed. O, wat een eeuwig vreugdefeest, een eindeloos verblijden in een levendige Jezus, een eindeloos en eeuwig zalig smaken van de vruchten van deze boom des levens. Verzadiging daar vreugde is bij u aangezicht, Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. eeuwiglijk. Amen. Eindigen met dankzij. O, Heere, dat gaf u nog dat we op deze paasmorgen het paas-evangelie mochten beluisteren en lezen. Dat we nu zulke dierbare levensvorst op de voet mogen vallen. In ons ligt er niets en is er niets. Maar we hebben het ook gehoord dat we uit onszelf buiten onszelf moeten zoeken bij een levendige Jezus. Ach, wilt dan uw levendige invloed in ons midden openbaren in deze dag, ook in verder in, in de middag in het voorgaan en in het luisteren, dat het een vrucht mogen nalaten in onze ziel en ook op andere plaatsen, dat uw kerk gebouwd mogen worden. Een trijk van de antichrist verbroken en alle krachten en machten die zich tegen de kennis van u en uw woord verzetten. Dat ze ten onder gebracht worden en in plaats van de valse godsdienst en de antichristelijke machten, in plaats daarvan de banier van het eeuwige evangelie, smeken we van u om Jezus wil. Amen. De slotzang is van psalm 104 en daarvan het 17e vers. Ik wil de Heere gans mijn leven lang, zonder stilzwijgen prijzen met lofzang. Mijn God wil ik, zo lang als ik zal leven, psalmengezang en vereering geven. Ik bid hem dat hij mijn gebed en woord, hem laat behagen en wezen verhoort. Terwijl ik zo het geschiet, ik wil mij verblijden, in den Heer, mijn on God, aan alle zijden. 17e van Psalm 104. Dat de collecte voor de Joos van Larenschool school heeft opgebracht. 325 euro. Waarvoor hartelijk dank. En dat morgenochtend de dienst begint om half tien. De preek is van Datmar. Eindigen nu met de zegenbede. O Vader dat uw liefde ons blijkt. O zomaar maak U uw beeld gelijk. O Geest en u het troost ons neer. Drie enige Alleen say, all the air.